...die op uw man inbegrepen. Maar of... Ja, inderdaad. Kom maar mee. Kom. Maar, kom. mevrouw Marthus. Ja, kom maar. Kom. Kom. kom. Oh, oh, oh, oh. Nog is dat nu? Hallo? Is er iemand? Ja, mevrouw. Ah, Ik kom ons gesprek van eergisteren gisteren voortzetten. Hey, je zit hier geraakt. Ah, weg, laat me maar rusten. Ik kom in naar binnen. Ik begin te gillen, hè. Ah! Mond dicht en binnen, jij. Dus Dirk de Meijer wist dat Filip van Dorpen vermoord zou worden? Dat staat letterlijk in zijn afscheidsbrief, ja. En zelfs dat het met een huurmoordenaar ging gebeuren. Super, hoe kunt je niet waardrijden, jongen? Maar dat markt is plancher. Als we nu een controle van de federale passeren, het zal proper zijn. Dat zou er inderdaad nog aan mankeren. Shit, hè. En we moeten ons nu juist haasten om te verhinderen dat de federaal ons voor is.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 Ik zal de federale opdracht geven om van dorpen te ondervragen. En ik zal u wel op de hoogte houden. En als je er nu niks op tegen hebt, dan zou ik nu graag terug in mijn bed kruipen. Het is verdorie bijna half drie. Oh, hm? sorry dat we u wakker gemaakt hebben, hè, Roger. Goed, Anneke, dan zullen we ook maar gaan, zeker. Want we moeten straks om negen uur in het station zijn, hè. Ah. Of was het nu kwart na negen? Ja, uh, ja. het station. Uh, wat, wat gebeurt er in het station? Oh.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 Hé, huh, waarom? Ja, dat zou ik eigenlijk aan u moeten vragen, procureur. Maar ik dring niet aan, hoor. Want ik zie aan uw gezicht dat we van dorpen straks toch gaan mogen ondervragen. <grijg> Alvast bedankt voor het vertrouwen, procureur. En reken maar dat we zullen bewijzen dat we tubbel en dik verdienen.